7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Hille en Roosenthal overleven debat-evacuatie Libië. NAVO wil geen wapens leveren aan Libische opstandelingen. En voor het eerst zijn foto's gemaakt van planeet Mercurius.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 Hille betuigt de spijt dat de bemanningsleden in levensgevaar zijn geweest. De hele Tweede Kamer steunde een voorstel om bij risicovolle operaties... voortaan standaard de inlichtingendienst MIVD in te schakelen. <tok> NAVO-chef Rasmussen zegt dat de, de VN-resolutie over Libië... Wa om wapenleveranties... zegt dat de VN-resolutie over Libië... wapenleveranties aan de opstandelingen niet toestaat.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 De veiligheidseisen zullen dan ook grondig worden herzien. Ook werd bekend dat er studies zijn gedaan waaruit blijkt dat de kans op een zware aardbeving en een tsunami veel groter was dan werd aangenomen. De eigenaar van de kerncentrale heeft die studies naast zich neergelegd. De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar voor het eerst in jaren minder hard dan de inflatie. Huizenbezitters gaan gemiddeld 1,6 meer betalen voor rioolheffing, reinigingsheffing en OZB. De inflatie is 2 dat blijkt uit de atlas van de lokale lasten van het onderzoeksinstituut Kulo. Volgens directeur Alles hebben gemeenten besloten om de belastingen niet fors te verhogen. Ondanks het feit dat ze fors moeten bezuinigen. De huizenbezitter is het goedkoopst uit in Zevenaar. Blarikum is de duurste gemeente voor een huiseigenaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om naar bepaalde delen van Thailand te gaan als dat niet echt nodig is.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 ANWB Verkeersinformatie. Tot nu toe een normale woensdagochtendspits met zo'n 20 kilometer aan files. De meeste files staan natuurlijk in de, in de Randstad. En er zijn geen opvallende files bij. De langste die staan op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen Duiven en Arnhem-Noord 5 kilometer. En in Zeeland op de A58 richting Vlissingen. Tussen Kruiningen en de Vlakentunnel 3 kilometer. Maakt de huidige spaarrent u chagrijnig?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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De meeste landen waren het er gisteren wel over eens in Londen. Gaddafi moet weg. Maar ja, inmiddels hebben zijn troepen de opstandelingen toch weer een slag toegebracht. Straks meer over de Libië-conferentie in Londen en Cocolijn analyseert voor ons. Eerst naar het evacuatie-debat in eigen land dat tot in de late uurtjes doorging. Spijt herkennen van fouten, toezeggen dat het in de toekomst beter gaat. Voor een meerderheid van de Tweede Kamer was dat voldoende. Alle betrokken ministers, en dus ook de fel bekritiseerde defensieminister Hille zijn zonder kleerscheuren het debat over de mislukte evacuatie op het strand van Sitte doorgekomen. Ik wil daarom beginnen met um, mijn enorme spijt uit te spreken... voor datgene wat de bemanning van die helikopter is overkomen. Maar ik heb, het, uh, ik heb die tijd uh, niet als... als uh, die heb ik als zwaar ervaren... Ik heb later wel eens gelezen in alle beschrijvingen die de afgelopen weken over mij in de krant hebben gestaan dat ik zo moeder uitzag. Nou, dat kwam mede daardoor. Het was echt geen aangename tijd. Ik heb me, als je dat overkomt, als het mensen zijn die onder jouw verantwoordelijkheid staan, dan grijp dat aan. Op die zaterdag en zondag stonden op het moment dat mogelijkerwijze wijze werkelijk à la minuut. Qaddafi het onderspit zou delven, inclusief al diegenen van hem... die in dat bastion in Seerte zaten. En daar, mag ik het dan zo zeggen... aan dat risico hebben wij en niet willen blootstellen. Wij konden niet zeker stellen dat het op maandag nog altijd een mogelijkheid zou zijn... om NN uit Seerte weg te halen. Daar gaat het gewoon om. Niet meer en niet minder dan dat. De garantie dat dit niet meer zo gebeurt... kunnen wij eigenlijk alleen maar van het kabinet krijgen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 Rode lijn. u hoorde net de premier Rutte zeggen. Wij gaan naar Joost Vullings. Joost, um, het is tot laat doorgegaan. De debat eindigde zonder slachtoffers, is zo'n beetje de analyse... maar was wel verneinig, ook als ik dat hoor op het laatst. Daar trek ik een rode lijn. Wat, wat bedoelt Rutte daarmee? Ja, het werd op het laatst inderdaad toch wel een beetje verneinig. Ja, PvdA, SP en D66 en GroenLinks... die wilden van het kabinet horen dat het besluit tot evacuatie anders had gemoeten. Hij eiste eigenlijk gewoon dat het kabinet zou toegeven... het was gewoon een verkeerd besluit om die man daar van het strand te halen. Maar dat ging het kabinet dus echt een stap te ver. De besluitvorming was niet goed, dat gaven ze niet toe. De procedures moeten... Allemaal veel beter. We gaan heel veel lessen trekken uit dit incident, maar we staan nog steeds achter het besluit. Eigenlijk kan je het samenvatten als het besluit was goed, maar de besluitvorming was slecht. Daar zit de nuance. Uh, maar goed, uh, uh, de motie waarin dat, uh, werd waarin waar dat in werd gesteld, hè? dus de Kamer zei van uh, het had anders gemoeten, die haalde het niet. Mm -hmm. Dus uh, alsnog ging men uh, naar geen schade voor het kabinet. Maar Rutte had aan het einde van het debat nog gehoopt dat men vredig uit elkaar zou gaan. Nou ja, dat gebeurde dus niet. Nee. Voor Joost waren er heel veel vragen. De belangrijkste misschien wel de aanleiding voor de hele evacuatieactie. Waarom moest die werknemer van Royal Haskoning zo nodig in alle haast daar worden weggehaald. Is dat nu duidelijk geworden? Nou, Dat is eigenlijk een beetje het bekende verhaal. De situatie was dreigend, verslechterde en was onvoorspelbaar. Overigens, dat hebben ze toegegeven, de man was niet in direct levensgevaar. Maar goed, ja, daar ga je natuurlijk niet op wachten. Uh, dus besloot men snel te gaan handelen. Het moest die dag gebeuren, uh, omdat de situatie steeds onveiliger werd. Ja, en als je dat besluit neemt dat het die dag moest gebeuren... en het was nog maar twee uur voordat het donker werd... Moest het echt gewoon, uh, nou, moesten ze snel aan de slag. Dus daarom heeft men ook geen informatie aan de MIVD, de militaire inlichtingendienst, gevraagd. Bovendien ja, is het tijdrovend en men ging ervan uit... ze hebben toch geen inlichtingenpositie. Dus is men ja, gelijk gaan vliegen om die man op te pikken. Toen kwam er een keer een vraag in het debat. Had het dan niet een dagje later gekund? Nou, nee, zegt het kabinet, want we vonden de situatie echt bedreigend... en we wilden niet uh, langer wachten. En zoals Hans Hille, de defensieminister, in het debat zei... dit soort beslissingen neem je altijd met beperkt zicht... en dus zijn er risico's. Hmm. En het kabinet schreef eerder in een brief dat ze denken dat het uh, is uitgelekt die hele operatie. Hebben ze daar nog wat over gezegd hoe dat dan kan en via wie dat is uitgelekt? Nee, eigenlijk blijkt dat het gewoon meer een vermoeden is. Er is helemaal geen bewijs voor. Maar in alle vragen die erover kwamen, kwamen er wel hele interessante antwoorden... over wat er allemaal fout is gegaan in Nederland... maar wat er vooral ook fout is gegaan in het buitenland. Zo was er een, een coördinatiekantoor op Malta... om al die evacuaties van al die verschillende Europese landen te, te coördineren. Nou ja, later is bekend geworden dat er ook een Bosnische vlucht naar Seerden zou gaan. Er is altijd de vraag geweest waarom, ja, waarom hebben ze die man niet met die vlucht laten meegaan. Dat wist Nederland helemaal niet. En dat wisten ze in Malta waarschijnlijk ook niet. Niet. dat kan wel. Het kantoor was net een dag oud. Het was net opgericht, dus nou, daar ging nog wat fout. We hebben natuurlijk ook informatie gedeeld met de Europese Unie en met de Zweden. We hebben gezegd, wij zijn van plan daar iemand op te pikken met een helikopter. Maar dat dat eigenlijk operationele, geheime informatie was... dat is bij die anderen helemaal niet doorgedrongen. Vandaar dus dat gewoon het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken... dat heel vrolijk aan die zoon van die Zweedse ja. mevrouw heeft verteld. Ja. En die ging even skypen met zijn moeder... En die, en die heeft gewoon een tijdstip en de locatie doorgegeven. Oh. Toen kwam even van het moment in het debat... dat de Tweede Kamer, zeg maar, minister Roosentaal staat u zich nou te verschuilen achter het geblunder van mensen... die niet in Nederland wonen, zeiden die nee, nee, nee, dat is niet de bedoeling. O, ook hiervoor eh, nemen wij de volledige verantwoordelijkheid. Okay. Ja, goed. En als er dan weinig informatie is... dan gaat iedereen speculeren en gissen, komen er verhalen. En een van die verhalen is dat verhaal van de verdwenen voicemail. Hoe zit dat? Nou, die is ook echt verdwenen. Ja, ja dat is nog iets van gehoord. <laughs> dat klopt. Dat is echt een heel curieus verhaal. Kijk, in de reconstructie van Royal Haskoning... het bedrijf waarvoor die man werkte... staat dat er met defensie is gebeld. En daar uh, nou, werd niet opgenomen. Toen is er een voicemail ingesproken van wie. Dat is volstrekt uh, onhelder. En daarin is gewaarschuwd van... luister, die plek waar je naar jullie toe gaat vliegen... daar vlakbij staat wel een, een paleis, een buitenverblijf van Gaddafi. Dat wordt goed bewaakt. Dus let op. En ja, die persoon die gebeld heeft, heeft gezegd... ik heb daar een slecht gevoel over om die man daar op te pikken. Maar ja, uh, die voicemail is niet gehoord vlak voordat ze vertrokken. Sterker nog, Defensie heeft nagegaan... van ja, bij wie is dat dan terechtgekomen? En die voicemail is volstrekt onvindbaar. Ja, wie weet is die niet eens ingesproken. Nou ja, de overheid en voicemails, er gaat wel meer mis de laatste <laughs> tijd. Maar goed. Maar die vonden eh, ze allemaal wel. Maar dat is wel pikant. Roosentaal heeft wel gezegd... van ja, als we deze informatie hadden gehad... Ja, vooraf, ja, dan hadden we natuurlijk een andere afweging gemaakt. Maar goed, dat is allemaal met de wijsheid van nu, zoals het heet. Ja, goed. Joost, hartelijk dank. Er is nog wel meer over te zeggen natuurlijk, want er zijn natuurlijk wel wat reputaties in ieder geval beschadigd. Doen we met Joost Vullings na acht uur. We komen erop terug. We gaan zo praten over de Libië-top in Londen. Wat is daar nou precies besloten en uh, wat moeten we daarvan vinden? Hoort u straks van Kokolijn. Uh, Eerst naar Dennis mooi bij de AWB. Hoe is het op de weg, Dennis? Ja, nou, normale woensdagochtendspits tot nu toe, Lara. Er staat in totaal zo'n 20 kilometer aan files. En de files staan bijna allemaal in de Randstad. Weinig bijzonderheden op één plek na. A2 richting Amsterdam. Tussen uh, Nieuwegein en Maarsen staat drie kilometer door een ongeluk... Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Veertig nou, delegaties van landen en organisaties kwamen dus gisteren bij elkaar in Londen. Ze spraken over de toekomst van Libië. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal was daar niet bij... omdat hij dus in de Tweede Kamer moest zijn. Daarom werd de Nederlandse delegatie geleid door Pim Waldeck, onze ambassadeur in Londen. Onder het geluid van overvliegende beveiligingshelikopters... vroeg correspondent Arjen van der Horst of de ambassadeur het topoverleg geslaagd vond. Ik denk het wel. Het is een ontzettend uh, succesvolle uh, bijeenkomst geweest. Uh, grote insgezindheid, bijna eigenlijk unanimiteit kun je zeggen. Voor de, oproep van een, uh, voor de instelling van een contactgroep die uh, het, uh, het, het, het, uh, het plan B, het, het politieke proces naar een normalisatie van de, de toestand in Libië zal gaan begeleiden. Is daar een rol weggelegd voor de Nationale Raad... die we vandaag ook in Londen hebben gezien... die weliswaar niet hebben deelgenomen aan de onderhandelingen? Krijgt die een rol? Uh, de internationale, uh, de, de, het, het politieke proces zal moeten worden uh, gevoerd door alle Libiërs. Dus uh, iedereen die daarbij betrokken is. Uh, vandaag zijn die niet aan het woord geweest... omdat dat ook niet de bedoeling was. Uh, dat kan pas als die contactgroep in werking komt... en dan zal er ongetwijfeld met uh, zoveel mogelijk Libiërs... van alle kanten uh, moeten worden gesproken. Is er ook gesproken over wat er met Gaddafi zelf moet gebeuren? Nee, er is daar dus niet over gesproken. Uh, het belang is dat er een politiek proces van normalisatie in gang wordt gezet. Dat zal overigens nog wel een tijdje duren voordat dat gerealiseerd is. Maar dat in ieder geval de contouren worden aangebracht voor een, uh, voor een, uh, een inclusief en een representatief proces. Uh, naar vrije verkiezingen, uh, het, het handhaven van de mensenrechten, de rechten van de minderheden... Uh, uh, dat dat uh, uh, respecteren uh, en dat zo meer. En dat zal nog wel even, even een tijdje duren. De coalitie die uh, nu bezig is met de militaire interventie in, in Libië... Die, die is vrij snel bij elkaar geroepen. Was deze conferentie ook niet vooral bedoeld om die groep echt hecht bij elkaar te houden? Nee, het, uh, ik denk dat, het, uh, dat, de, dat de conferentie een enorm uh, goed signaal is, zowel naar de burgerbevolking in Libië als naar het regime in Libië, dat de internationale gemeenschap uh, eensgezind is. Uh, het waren niet alleen de landen van de, van de coalitie, er waren ook uh, Arabische landen, er waren de, de Arabische Liga was er, de organisatie van uh, islamitische landen. Dus de regionale context van deze hele bijeenkomst die was ontzettend belangrijk. Ja, want dat is wel het signaal dat, dat de conferentie wil afgeven, hè? dat er ja. een brede steun is voor wat er nu gebeurd is in Libië. Ja, precies. Uh, wat gaat er gebeuren qua humanitaire hulp? Dat wordt een enorme operatie, die gelukkig zal worden gecoördineerd door de Verenigde Naties. Die hebben daar natuurlijk de nodige ervaring in. Ik heb begrepen dat 75% van het voedsel in Libië, van de basisvoedsel, moet worden geïmporteerd. Nou, dat ligt op het ogenblik om het in rond Nederlands te zeggen vrijwel op zijn gat. Dus dat moet worden hersteld en dat moet met, in het hele land worden teruggebracht. En het is niet alleen voedsel, het is ook het herstel straks van de infrastructuur... maar ook het herstel van de medische voorzieningen. Alles wat op het ogenblik natuurlijk redelijk in puin geschoten wordt. We hoorden de afgelopen week toch ook al soms wel kritische geluiden... uit vooral Arabische landen die vonden dat de militaire interventie soms iets te ver ging. Hoorden we die geluiden ook vandaag? Nee, absoluut niet. Helemaal niet. Het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, men wil geen, uh, uh, geen, geen boots on the ground. Nou, dat wil niemand, dus dat was ook vrij snel. We praten verder over de uitkomst van de conferentie in Londen... met defensiespecialist specialist van het instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de uitkomst van dat topje nog ergens verrast? Het was wel redelijk strijdvaardig nog, hè? Ja, kijk, diplomaten zeggen natuurlijk altijd dat een topconferentie een geweldig succes was. En ja, ik zou ook niet zeggen dat het niet zo was, maar... Uh, er vallen een paar dingen op. Um, uh, iets afdingen op de grote eensgezindheid. Dat is toch dat naar buiten is gekomen dat de Amerikanen wapenleveranties overwegen aan Libië. En daar moet je altijd wat achter zoeken. Dat zeggen ze niet zomaar. Dan gaat het ook denk ik wel echt gebeuren. En dat betekent ook een signaal dat de Amerikanen denken dat de strijd zelf, de militaire interventie zelf misschien niet genoeg is en niet helpt. En dat je dus de rebellen moet helpen om zelf de klus te klaren. In dat verband ook weer interessant dat uh, het, het commando. wat de NAVO op zich heeft genomen. dat dat voor een periode van drie maanden geldt. Nou, dat is naar westerse begrippen erg lang. Ik roep nog in herinnering de, de interventie. In, uh, Allied Force 1999 in Kosovo. Toen begon de publieke opinie. eigenlijk na een maand bombarderen. al een beetje ongeduldig te worden. En zeggen: van nou ja, kan er nou eens een eind aan komen? En uh, wat, wat voor resultaat levert dit allemaal op? Ik moet er niet aan denken dat deze interventie ook drie maanden. Bij bijvoorbeeld gaat duren, uh, en dan uh, uh, uh, nog steeds geen resultaat heeft opgeleverd. Ja. En dan komen die Amerikanen dus nu al met die suggestie van... Nou ja dan kunnen we misschien beter gaan, gaan bewapenen... en dat die uh, rebellen op de grond het allemaal zelf moeten gaan doen. En ligt dat gevoelig, Co, bewapenen van die rebellen... de suggestie nu van Frankrijk en, en Amerika... Dat vind ik wel. Het ligt absoluut gevoelig. Uh, we hoorden al dat uh, navo secretaris generaal Rasmussen heeft gezegd... dat kan niet, volgens de beroemde resolutie 1793. Die verbiedt dat. Uh, nou ja, denk maar aan, aan de eerste ronde waar Nederland aan meedoet. Uh, dat is inderdaad het handhaven van het wapenembargo ja. tegen Libië. En dan beweert Hillary Clinton ineens dat die resolutie... eigenlijk wapenleveranties wel toestaat. Natuurlijk niet aan het regime van Gaddafi. Nee, nou bedoelt zij aan de rebellen. Maar in de resolutie... Um, ik ben geen jurist, dus ik zal het zeker het laatste woord niet over willen zeggen. Maar in de resolutie staat uh, dat, dat, dat er geen wapens worden geleverd. Dat het wapenembargo zelf moet worden nageleefd. En daar staat geen onverschil tussen... Uh, het mag wel aan, aan groep A en het mag niet aan regime B. Dan is er ook een contactgroep opgericht, eh, Co. Dan hoef je niet met z'n allen weer steeds om tafel te gaan om beslissingen te nemen. Um, ja, zal dat helpen? Want je sluit natuurlijk dan ook wel bepaalde landen weer uit. Ja, contactgroepen zijn altijd ook weer een beetje omstreden... en ook daar gaan de herinneringen weer een beetje terug naar de interventie in de Balkan, Kosovo, ook contactgroepen. Contactgroepen zijn opgericht om de besluitvorming te versnellen. Je doet het met een clubje van drie of vier of zes misschien... Uh, en die hakken de knopen door. En de rest die moet eigenlijk maar afwachten, die moet toekijken. En er ontstaat altijd een beetje wrijving in zo'n grote coalitie die, uh, nou in dit geval bijna veertig landen die misschien iets meedoen aan, aan, uh, aan Libië. Uh, tussen de mensen die uh, moeten toekijken, buiten moeten wachten en eerst moeten nagaan wat die contactgroep heeft besloten. Dat was in 1999 zo. En dat zal nu waarschijnlijk als het lang gaat duren weer zo gaan. Positief punt is misschien, ook dat um, de eerste bijeenkomst van die contactgroep in Qatar zal plaatsvinden. Um, belangrijk in die zin, dat natuurlijk steun van Arabische landen erg nodig is in dit verhaal. Ja, en Qatar heeft ook een speciale rol gekregen. Qatar gaat, en dat is positief, uh, uit deze conferentie... Qatar heeft uh, toegezegd dat ze zich een beetje gaat belasten met de olievoorziening... en dat de rebellen de inkomsten van die olievoorziening dan kunnen gaan gebruiken. Dat gaat ze een paar miljard dollar opleveren waarschijnlijk. En Qatar gaat ook nu al proberen om de olievoorziening aan de steden... de, ik zal maar even zeggen, bevrijde steden... om die weer op gang te laten komen. Oké, okay. interessant. Kalk van Instituut Klingerdal. dank je wel weer.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 ja, uit mijn reactie denk ik dat iedereen wel kon zien dat het uh, geen bewuste was. Maar wel een hele mooie. Ja, vind je hem dan zo gek dat je daar... Want je keek volgens mij ook nog even naar het scherm hoe het nou ging, toch? Of niet? Ja, nee, ik, ik keek gewoon naar de situatie. En uh, ik denk dat die, mijn idee was gewoon goed. Want ik weet zeker als die bal bij Ruud op zijn kop komt, dan zit hij. Zoals hij ook uh, fantastisch die goal maakt. En uh, ja, dat was, de, dat, was, uh, dat was waar ik naar nou zocht. En nu komt hij een metertje meer naar binnen, valt hij uh, in de goal. Nou ja, goed, uh, zo vind ik ze ook lekker hoor. Van die andere ook wel mooi, overigens. Ja, nee, dat was een fantastische goal. Als je zo'n voorzet krijgt, en dan hoef je er eigenlijk alleen maar tegenaan te lopen. En ik raakte hem perfect met mijn binnenkant. En met een stuit valt die binnenkantpaal binnen. Ja, dat zijn geweldige goals. Ja, maar toch voor... Ik speel speelde dus rechts buiten, maar dus geweldige goals om als spits daar tegenaan te lopen. U kunt dus zo goed voetballen. Hoe kan je dan drie goals tegenkrijgen tegen Hongarije? Ja, dat is eigenlijk ongelofelijk. Als je, denk ik, ieder individu in de kleedkamer gaat vragen of ze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 In hoeverre is die eerste wedstrijd van invloed op deze, die, die, die jullie met 4-0 winnen in, in Budapest? Nou, we hebben heel veel malen tegen elkaar gezegd. En ook de trainer heeft nog voor de wedstrijd aangegeven, jongens, wees geconcentreerd. Uh, het is een andere wedstrijd. Deze jongens zijn erop gebrand om niet weer zeg maar, afgeslacht te worden, want dat was het eigenlijk. Uh, dus wees geconcentreerd, en dat waren we ook. We wilden ook goed spelen, we wilden ook geconcentreerd spelen... maar ja, op de een of andere manier, en dat is toch ook weer voetbal... lukte dat niet. En, uh... Dan helpt die 1-0 ook niet, hè, daarin. Dan, dan, dat is eigenlijk het bewijs van, hé, hey, het kan weer. Ja, nou ja, die 1-0, laat werk zijn. Ik moet gewoon ook de tweede maken En ja, dan, dan heb je misschien wel weer zo'n avond dat het gewoon vanzelf gaat... en dat, je, dat, dat hun de hoop opgeven. Alleen, ja, die maak ik niet. En uh, nogmaals, doordat we niet goed uh, in de organisatie stonden, kregen hun toch kansjes. En, uh, ja, en dan begin je de tweede helft en na vijf minuten sta je tweeënachter. En en, ja, misschien was dat wel goed voor ons en voor de wedstrijd om toch uh, wakker geschud te worden. En, ja, op kwaliteit en, uh, ja, en, en uh, op wilskracht win je die wedstrijd dan gewoon. Terry Kuit, de matchwinner gisteravond. Ronald van der Geerspak met hem. Het is uh, bijna half acht u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. Want in het uh, um, in het zuiden is uh, de lente al vroeg begonnen. Daar worden de eerste asperges gestoken, Mark Robin Visser. Ja, de natuur wordt hier een handje geholpen door uh, Frank Swinkels. Want de, de, de bedden waar de asperges in groeien... die worden een heel klein beetje, zegt u het zelf maar, een beetje... Ze worden een beetje verwarmd, uh, de grond wordt loo gemaakt... zodat uh, de asperges eerder beginnen te groeien. Ja. vroeg in het seizoen. En ze zijn er nu al. Ze liggen hier. Er zijn hier een paar uh, gestoken. Dit zijn de eerste asperges een beetje. Ja, dit is uh, de, de vroegere asperges. We zijn een van de, van de weinigen die nu op dit moment asperges kan leveren. En hoe is het seizoen? Hoe is de kwaliteit? De kwaliteit is perfect. Dat is altijd in een uh, kast waar de asperges snel groeit. Krijg je een goede kwaliteit, een mals asperge. Ja. Ik zie dat u hier al uh, een handje gestoken hebt. Maar dit bed is verder leeg. Of heeft u dat net helemaal leeg gemaakt? Ja, ik heb het net uh, gestoken. Is klaar hier. Ja. Als je die klaar dan moet ik moet de volgende rijen pakken. Juist. Dus... Het leuke is dat meneer Swinkels de bedden dat zijn eigenlijk een soort dijkjes waar die asperges in groeien, zodat je niet hoeft te bukken. Nee, ja. Dus, het uh... scheelt enorm voor de rug. Nee, dit is perfect. Ja. Mooi werk. Waar We wel vroeg dat opstaan. Het is en dan uh, vier uur beginnen met een lampje. Moet je nagaan, 4 uur, dan denk ik dat ik vroeg op moet, maar u moet pas echt vroeg op. Ja, wij moet vroeg hierheen, anders uh, de hele dag te warm hier. Ja. En, uh, te warm en te licht ook, hè? want licht is ook niet goed voor asperges. Ja, is nee, de zogode asperges licht ziet verkleurt de kopje, ja. paars en later groen. En dat is een mindere kwaliteit, het is puur voor het oog. Voor het een mooie witte stengel moet je hebben. Een mooie witte, maar nu heeft u in uw hand ook nog twee andere kleuren. Ja, om de consument weer wat nieuws te bieden, hebben we groene asperges in de kast. Dat zijn witte asperges die uh, boven de grond komen, die kleuren dan ja. groen. En het allernieuwste wat we nu uh, presenteren dit jaar voor het eerst, dat zijn de paarse asperges. Een speciaal ras, die heeft een mooie donkerpaarse kleur. Prachtig, ja zeg. Zou dat ook geschikt zijn voor ontbijt? Je kan het uh, proberen. Ik zal een je ham en een eetje erbij? Dat kan altijd. Ja? Ik zal ze aan u meegeven en dan kunt u het uh, oh, heerlijk. Proberen. Ja, dan ik dan hem, moeten ze eigenlijk vanochtend nog wel even gaan klaarmaken. Ja. Uh, geef ha, hartelijk dan, dank. Geef ze aan de kok en uh, laat hem er iets moois van maken. Ik weet zeker dat hij het kan. Ik ga eerst straks eens even bij de veiling kijken. Hartelijk bedankt. Goed uit hem. Woehoe! Yeah! Niet yeah! yeah! normaal meer, jongens. Eindelijk! Kijk, daar worden ondernemers vrolijk van. Justlease.nl Een online maatschappij die heldere en bruikbare voordelen biedt... waar u echt iets aan heeft.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 ministers overleven kamerdebat Libië. En gemeentelijke woonlasten stijgen minder hard dan inflatie. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Doral Meegens. Het kabinet is het debat over de mislukte evacuatie in Libië goed doorgekomen. Een motie van de oppositie om het kabinet toe te laten geven... dat de evacu evacuatie verkeerd ging, haalde het niet. Premier Rutte blijft achter het besluit staan... om de Nederlandse ingenieur te evacueren. Wel vindt hij dat er uit de operatie lessen zijn te leren. Ik blijf echt staan voor onze afweging en besluit van zondag 17 februari. En ik vind het gratuid om nu te zeggen tegen de Kamer dat wij dat niet vinden. Uh, in vergelijkbare, dat zeg ik u wel, in vergelijkbare toekomstige situaties zullen wij op alle punten, op alle punten van overweging, zullen wij de pijnlijke ervaring meenemen. Gisteravond gaven de ministers Hille en Roosentaal toe dat er fouten zijn gemaakt bij de helikopteractie U hoort roosentaal Als wij hadden geweten van het, de aanwezigheid van dat paleisje van Gaddafi, dat we dan tot een, mogelijk tot een andere afweging waren gekomen. Laat ik daar ook, ook, ook ruiterlijk in zijn. Maar wij hebben ons op dat moment gebaseerd op een aantal informatiebronnen. Ook informatiebronnen van, die wat dat betreft misschien niet eh, superieur zijn. En we hebben op die basis hebben we besloten om, de, om in de risicoafweging... het risico van het sturen van de helikopter te nemen. Minister Rosenthal en zijn collega Hille betuigden spijt dat de bemanningsleden in levensgevaar zijn geweest. Ik wil daarom beginnen met eh, mijn enorme spijt uit te spreken voor datgene wat de bemanning van die helikopter is overkomen. De hele Tweede Kamer steunde een voorstel om bij risicovolle operaties voortaan standaard de inlichtingendienst MIVD in te schakelen. Zometeen na dit overzicht weer een verkeer en de reclame, een gesprek met premier Rutte over dit debat. De VN resolutie over Libië staat wapenleveranties aan opstandelingen niet toe. Dat zei NAVO chef Rasmussen na afloop van de Libië conferentie in Londen. Volgens hem moeten NAVO mensen beschermen en niet bewapenen. Dat staat haaks op wat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Clinton zei. There could be a uh, legitimate transfer of arms if uh, a a country were to choose to do that. We have not made that decision uh, at this time. President Obama zei in een interview dat hij een levering van wapens aan opstandelingen niet uitsluit. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af om naar bepaalde delen van Thailand te gaan. Als dat niet echt nodig is, in het zuiden van Thailand uh, regent het al weken. en Daardoor zijn overstromingen ontstaan. Toeristische bestemmingen zoals Phuket en Ranong vallen in het gebied. Mensen die daar naartoe willen, moeten volgens Buitenlandse Zaken de media goed in de gaten houden. De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar voor het eerst in jaren minder hard dan de inflatie. De inflatie is 2%, terwijl huizenbezitters gemiddeld 1,6% meer gaan betalen voor rioolheffing, reinigingsheffing en OZB. Volgens het instituut dat dit onderzocht is het opvallend dat gemeenten de belastingen niet fors verhogen. gemeenten zitten in krap bij kas. Ze krijgen steeds minder geld van andere kanten af. Dus uh, ja, je zou denken, of je doet de uitgaven naar beneden, je gaat flink bezuinigen. Of je, je schroeft gewoon de belastingen wat op. Maar dat laatste doen ze dus niet. Dat is opvallend. Huizenbezitter is het goedkoopst uit in Zevenaar en Blaricum is de duurste gemeente voor een huiseigenaar. De Amerikaanse Universiteit heeft een boete van 55.000 dollar gekregen voor nalatigheid na een schietpartij in 2007. Toen schoot een student van Virginia Tech, want om die universiteit gaat het, twee mensen dood en een paar uur later vermoorde hij er nog eens 30. De Universiteit had volgens het Ministerie van Onderwijs na die eerste twee moorden sneller alarm moeten slaan en waarschuwen dat de dader nog vrij rondliep op de campus. De waarschuwing kwam na de tweede schietpartij. Virginia Tech vecht de boete aan.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 Ook op vrijdag is het nog wisselvallig, maar zaterdag belooft een zonnige en vooral warme lentedag te worden met maximaal van gemiddeld 20 graden. ANW-verkeersinformatie met zo'n 40 kilometer aan files. De dagelijkse files zijn wat korter dan normaal op woensdag. En er staat wel één hele lange tussen. Op de A2 richting Amsterdam, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Vianen en Maarse, 9 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht.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 7 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld het live blog. nu niet meer live... maar gisteravond en vannacht wel over het Tweede Kamerdebat over die mislukte evacuatieactie. Als ik hem er even bij pak, u ziet dan dat op 1 uur 36 half twee, na half twee, het debat werd afgesloten. Ja, we praten daar straks over verder, trouwens, met onze uh, Haagse verslaggever Joost Vullings, die tot in de laatste uurtjes erbij was. Eerst maar eens eventjes naar de feiten, zoals die bekend werden. Het kabinet erkende gisteren volmondig dat er veel fouten zijn gemaakt rond die mislukte evacuatie uit Libië. Voor de linkse oppositie was dat niet genoeg. Die wilde ook de erkenning dat het kabinet de evacuatie niet had mogen uitvoeren, zoals die is uitgevoerd. Nou, dat ging premier Mark Rutte net even een brug te ver. En dat leidde ver Vervolgens weer tot een pittige botsing. Maar volgens Rutte is de relatie met de oppositie nog altijd goed. Er zat een man in een gevaarlijke situatie. En wij konden hem helpen en ik sta achter dat besluit. En ik heb de hele avond gezegd, ik wil lessen trekken en conclusies, et cetera. Maar daar moet ik het ook echt vinden. En ik zou uh, mezelf geweld aan doen als ik het nu zo vind ineens dat dat besluit niet genomen had moeten worden. U zegt, ik sta achter dat besluit, maar... Je kunt toch achteraf heel moeilijk volhouden dat dat allemaal goed is gegaan. Die Nederlandse militairen hebben twaalf dagen vastgezeten. Waarom dan zo'n moeite met die motie van de oppositie waarin dat werd uitgesproken? Kijk, als die motie, dat is een subtiel punt. Als die motie had gezegd de wijze van besluitvorming had anders gemoeten... ja, daar ging het hele debat over. Daar was ik het ook mee eens. Maar als de motie uitspreekt het besluit had niet genomen mogen worden... dat vind ik niet. Ik vind het nog steeds terecht dat als je een Nederlander... in een gevaarlijke situatie hebt zitten en je hebt een mogelijkheid... Uh, uh, uh, met, met, met, een, met een stevig advies eronder, et cetera, et cetera. Om hem daar weg te halen moet je dat doen. Vervolgens, dat is niet goed gegaan. Overigens, het slechte nieuws is voor de toekomst. Er zijn geen garanties dat het in de toekomst... met alle geleerde lessen altijd wel goed gaat. Want het blijven in dit soort situaties, militaire operaties... met altijd een zeker risico dat het fout gaat. Ook dan zul je weer lessen moeten trekken. Maar goed, hier is het echt fout gegaan. Hebben we echt lessen getrokken? Maar wat die motie vroeg feitelijk was zeggen Rutte, dat besluit had je niet moeten nemen. Of had dat besluit op een andere manier genomen? Had een iets ander besluit genomen? Nou, in ieder geval, daar was ik wel met de Kamer eens. De wijze van besluitvorming was niet goed gegaan. En ik stelde ook voor om te toetsen even bij de partijen die hadden ingediend. Is dat uw doel? Pas hem daar dan in die richting aan. Dat weigerde men. En toen zei ik, ja, dan moet ik mijn uh, advies ontraden, uh, handhaven. Maar beschouwde u het dan een beetje als een verkapte motie van afkeuring? Nou, in die termen wil ik helemaal niet praten. Ik beschouw het veel meer als de vraag van... ja, Rutte, herken nou dat je een besluit hebt genomen... wat je niet had moeten nemen. En dat vind ik niet. En ik zit in de politiek om vanuit mijn passie... en waar ik in geloof, politiek te bedrijven... en als er lessen getrokken moeten worden... ben ik de eerste, hebben we vanavond ook gedaan... gaat ook voor Helen en Roosentaal. om die toe te geven. Maar... Uh, en dat besluit zelf dat je iemand in zo'n gevaarlijke situatie helpt weg te komen. En daar sta ik achter. Nou was die motie ingediend door partijen die juist als het om buitenlands beleid gaat vaak nodig hebben. Omdat de PVV dan niet uh, het kabinet steunt. Wordt dat niet lastig de komende tijd? Nou we hebben een debat gehad van zes uur. Uh, en een kwartier. Die zes uur lang zijn we totaal met elkaar eens geworden over welke les je moet trekken. Uit de operatie van Zendt in de februari op dat strand in noord libië Zes uur lang. En tien minuten lang hadden wij een meningsverschil over de vraag... had het besluit dan nou wel of niet genomen moeten worden. Ja, maar dat meningsverschil hebt u met de partijen die u nodig hebt... bijvoorbeeld voor de missie naar Kunduz, bijvoorbeeld voor de missie naar Libië... omdat de PVV u dan niet steunt. Ja, en dan is mijn reactie op uw vraag dat ik vertrouwen heb dat dat goed komt... omdat wij vanavond in hele constructieve sfeer tot zaken zijn gekomen... zowel oppositie als regeringspartijen, als ook Pvv, eigenlijk de hele, hele Kamerbreed... maar zeker ook de door u genoemde oppositiepartijen. Dat geeft mij vertrouwen voor die besluitvorming in de toekomst. U bent niet bang dat het kabinet hierdoor gehandicapt raakt? Eh, omdat we tien minuten lang in het debat van zes uur het niet eens zijn... zou het kabinet gehandicapt raken. Maar dat, dat ging wel om een recht. heel fundamenteel punt, want u ging niet voor niks dwars liggen. Omdat ik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 En een gesprek. Goed, wij gaan naar uh, de sport met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, Sorry. god. Nou, wij dachten heel even met z'n tweeën hier dat het toch echt een gelijk spel zou worden gisteren. Ja. Maar dat was niet het geval. Gelukkig nee. voor jou. Het was een bizarre wedstrijd. Ik had een reguliere overwinning voorspeld gistermorgen, geloof ik. Nou, het werd alles behalve een reguliere overwinning. En ja, het is de oude sportwet. Je kan het nog zo vaker met elkaar over hebben... dat je niet moet onderschatten, niet nonchalant... net zo scherp alle clichés uit de kast halen. En het is een, een, een menselijke wet, blijkbaar... dat het bij tijd en wijle ons toch naar het hoofd stijgt... en denkt, nou, zo'n vaart zal het niet lopen. Vandaag is 80% ook wel voldoende. En daar had het Nederlands elftal gisteren last van... want ook die eerste helft... Die laten we wel een beetje geroemd werd. Daar kwam Hongarije al veel meer aan voetballen toe... dan in 90 minuten uh, thuis. Dus in dat opzicht voelde je het wel een heel klein beetje aankomen. En dan uiteindelijk... want ik moet zeggen dat het een heel cruciaal moment... wel de 2-2 van Snyder was... die een 1-2'tje met een Hongaar aanging. Daar kreeg je hem wel heel gelukkig terug, zeg maar. Want als dat wat langer op het bord was gebleven... was het echt een hele lastige avond geworden. En nu, met wat geluk... Uh, de klasse van het individu kwam het uiteindelijk allemaal nog wel goed. En nou zie je maar weer dat we uh, de conclusies... Uh, die we hier niet aan moeten verbinden... hadden we misschien ook wel niet moeten aan verbinden... aan dat Barcelona voetbal. Maar we konden het even niet laten met z'n allen. We zijn weer terug op aarde. Het Nederlands Elf is een heel goed Elftaloor, want dat bleek gisteren ook. Maar dit is zo'n sportwet eh, die iedereen kent... elke ervaren speler weet en er toch elke keer weer intrapt. Dus dat was wel weer eens mooi om te zien. Ja, Barcelona verloor ook bij Arsenal thuis... terwijl ze ja. veel beter speelden ja. in het begin. Dus. Maar het was het de verdediging die zo lichtzinnig was? Nou, het was eigenlijk... Eh, Dirk Kuijt zei het wel heel mooi... We zijn een elftal wat voorin begint met te verdedigen. En als we voorin niet goed verdedigen, komen we overal mensen tekort. Eh, op de linksbackpositie. Eh, Van Bronkhorst zwaaide af voor de wedstrijd. En in de wedstrijd werd duidelijk eh, dat dat toch een betere linksback was dan eh, Pieters en Emmanuelsel die we op dit moment hebben. Die, daar moet nog echt wel groei komen. Op de andere posities zat het hem toch ook gewoon een beetje in nonchalance. En net iets minder hard werken dan normaal. Eh, het kwam allemaal goed gelukkig. Het elftal staat eh, heel vast bovenaan in die pool. Dus we moeten het nogmaals ook niet ineens paniekerig gaan doen. Maar het geeft maar weer eens aan dat de ene dag de andere niet is in sport. En dat is misschien ook wel wat sport zo, uh, zo leuk en boeiend maakt. Hey, moet het over cricket hebben Tom, want het WK ja. is nog altijd in volle gang. Ja. Um, nou zagen wij dat het op het programma India tegen Pakistan staat. Ja, dat zou dat dus is, een mooie wedstrijd kunnen worden. Dat is de wedstrijd uh, der wedstrijden. Uh, deze landen sinds ze in uh, 1947 zeg maar, van elkaar gescheiden zijn bij de indeling toen. Uh, nou ja, het is allemaal bekend, het verhaal van de oorlogen, de voortdurende spanningen en een sportwedstrijd. Uh, er zijn mensen die willen het vergelijken met bijvoorbeeld Barcelona, Real of Ajax, Feyenoord. Nou, dit gaat dit maal duizend te boven, de spanningen die op deze wedstrijd Wedstrijd staan. Uh, het is ook werkelijk een. een, een ja, het hele leger is ongeveer uitgedrukt om in de kleine plaats Mohali, waar voor 28.000 toeschouwers straks die wedstrijd van start gaat, uh, alles te bewaken. Uh, God verhoede dat daar iets gaat gebeuren, want het is natuurlijk toch altijd wel een bron uh, van spanningen en eventueel mogelijke aanslagen in het verleden ook gebeurd. En dan die sportwedstrijd. Uh, uh, dit is een wedstrijd die veel belangrijker is dan de finale voor beide landen. We, we, dit is de wedstrijd der wedstrijden en de spanning op de spelers zal ongelooflijk. Zijn en uh, ja, elke bal, uh, honderden miljoenen kijkers. En voor tientallen en honderden miljoenen is hierop gewet in de Aziatische sportwereld. Dus um, heel Azië staat vandaag echt in de band, okay. wil ik je het zeggen, van deze wedstrijd. Nou, daar gaan we straks ook nog aandacht aan besteden. We hebben een reportage van Wilma van der Maaten ja. over die wedstrijd. Dankjewel, Tom. Van de onrust in Libië en Tunesië stroomt het Italiaanse eilandje Lampedusa vol met vluchtelingen. Nog voller dan het daarvoor al was. En nu kunnen ze echt de stroom daar niet meer aan. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu 60 kilometer aan files, Marcel. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk op woensdag. Maar er zit wel één hele lange tussen. Die staat op de A2 Den Bosch, Amsterdam. Tussen Vianen en Maarsen, 10 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Ligt er een auto op zijn kant. Er zijn twee rijstrokken dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Later vandaag brengt de Italiaanse premier Silvio Berlusconi... een bezoek aan het eiland Lampedusa. Het ligt ten zuiden van Sicilië. Het wordt overstroomd door vluchtelingen uit Noord-Afrika, vooral uit Tunesië. Op dit moment zijn het al zeker vijfduizend... en elke dag komen er honderden vooral jonge mannen bij. Radio 1-verslaggever Paul Keurpershoek is op het eiland, op Lampedusa. Paul, wat merk je op Lampedusa van al die vluchtelingen? Wat zie je daarvan? Ja, eh, alles. Het, het straatbeeld wordt eh, hier gedomineerd door eh, migranten, eh, Tunesische jonge mannen eh, overwegend. Eh, lopen hier rond, kunnen niet worden opgevangen. Er is al een opvangcentrum pure hier, eh, maar dat zit overvol. En eh, ik sta nu bij de haven en kijk uit vanaf een terras eh, over de haven en over eh, ja, een soort rotsachtig eh, gebied, eh, een beetje duinachtig zou ik maar zeggen. Daarop is een geïmproviseerd tentenkamp. ...waar vele honderden migranten zo goed en zo kwaad als dat gaat... Uh, ...zich proberen uh, te redden. Ja, want even voor de duidelijkheid, voor de luisteraars... ...die 5000 vluchtelingen die er nu zitten... Uh, ...dat is uh, evenveel als het aantal inwoners dat het eiland telt, hè? Ja, er zijn 6000 inwoners en er zijn nu ook zo'n beetje 6000 migranten. En die inwoners, die pikken uh, die dat niet meer. Gisteren is hier de haven geblokkeerd geweest uh, met uh, visserschepen. Nou, ik kijk nu uh, door de havenmond heen de Middellandse Zee op... ...en die is vrij... Uh, maar de boosheid hier uh, onder de bewoners is uh, enorm. Ja, we hebben de beelden gezien van braakliggende terreinen... met die tentenkampjes erop. Nou ja, tentenkampjes zijn stukken zeil op een stokje. Ja. Hoe is het met de omstandigheden? Ja, dat is een humanitaire ramp. Uh, mensen hebben niet te eten, uh, kunnen nauwelijks slapen daar. Het is hier ook koud... Uh, het was zelfs uh, vannacht in mijn appartementje koud. Uh, en Ik moest wel even denken aan die mensen die onder die zeiltjes liggen... die het ongetwijfeld nog kouder hebben gehad. Uh, tja, dit kan zo niet heel veel langer duren. Hmm. En Wat kon Berlusconi dan doen? Is dat een ja, PR-offensief of gaat hij echt wat regelen daar? Nou, uh, zo hopen hier het laatste. Maar het eerste zal uh, zeker aan de orde zijn. Nee, hij staat er natuurlijk niet zo goed voor met uh, alle negatieve aandacht rond uh, dat proces. Um, maar men zegt dat hij uh, komt met schepen. Er zou zelfs een cruiseschip uh, hierheen onderweg zijn. Waardoor hopen ze hier in één beweging uh, die duizenden migranten uh, naar Sicilië gebracht kunnen worden. En is Lampedusa er dan voorlopig vanaf? Nou, uh, dat denk ik niet. Want in Tunesië uh, daar staan nog vele duizenden jonge mannen klaar om dezelfde route te gaan... En uh, je moet er niet aan denken wat er gebeurt als het in Libië wat rustiger wordt... en ook daar mensen hun uitzichtloze situatie zich realiseren en uh, deze kant op komen. Ja, en en de, de inwoners die dus inderdaad, Lara zei het net al, de haven blokkeren met bootjes. Houden ze dat vol als er inderdaad uh, van die overvolle scheepjes aankomen? Nee, de woede is hier, uh, is hier echt enorm. Uh, de, de Italiaanse overheid zou er verstandig aan doen om alles op alles te zetten... om uh, de druk hier van de ketel te halen. Je ja. dus moet je voorstellen, het is een eilandje dat niet groter is dan Terschelling. Ja, en dat kan zoveel vluchtelingen niet aan. Paul Keurpers ook, uh, dankjewel. Paul hoeft vanaf Lampedusa vanmiddag uh, de EO in. Dit is de dag. Langere reportage van Paul Keurpers uit vanaf Lampedusa. Het is 10 minuten voor 8, Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Terug naar eigen land. De gemeentelijke woonlasten, hier de jaar weer pret. Die gaan dit jaar nauwelijks omhoog. Voor het eerst stijgen de belastingen minder hard dan de inflatie. Dat staat in de atlas van de lokale lasten. Een onderzoeksinstituut, Kulo, van de Rijksuniversiteit Groningen... maakte ze bekend. Huizenbezitters gaan gemiddeld 1,6 procent meer betalen. Dat komt neer op een tientje extra voor rioolheffing, reinigingsheffing en OZB. Bert van Sloten sprak met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 Ja, uh, dat daalt iets. He, wat je betaalt voor de afvalstofheffing, dat is nu lager. Ja, nou je ja, had je zelf verwachten dat het juist meer zou worden. Want uh, iedereen heeft het erover dat uh, gemeenten krap bij kas komen te zitten. Dus de burger zal het wel moeten betalen. Maar dat is dus niet zo. Nou, gemeenten zitten inderdaad krap bij kas. Ze krijgen steeds minder geld van andere kanten af. Dus uh, ja, je zou denken, of je doet de uitgaven naar beneden, je gaat flink bezuinigen. Of je, je schroeft gewoon de belastingen wat op. Maar dat laatste doen ze dus niet. Dat is opvallend. Maar nou hebben we het over gemiddelden. Maar wat zeggen die gemiddelden eigenlijk? Want er zijn natuurlijk ook uitschieters naar boven en naar beneden. Ja, dat klopt. Er zijn altijd gemeenten waar het uh, fors omhoog gaat, waar het ook fors naar beneden gaat. En uh, ja, daar hebben wij dus uh, mooie plaatjes van gemaakt waar ja. dat allemaal in staat. Waar moet ik niet wonen? Uh, ja, gaat het dan om uh, totaal <laughs> of uh, denk je dan aan uh, rioolheffing apart? Nou, ik laat de keuze even aan u. Van, uh, <laughs> nou, kijk even naar de totale lasten. Yeah. Uh, ik blader even door de, door de atlas heen. Waar je het goedkoopste zit, als je een eigen huis hebt, dat is Zevenaar. Dat ligt uh, in Gelderland. En het duurste zit je in Blaricum. Want dan zijn huizen heel duur. Dus, Ook al is de OCB daar niet zo hoog, het is een percentage van de waarde van je huis. Dus dan betaal je toch vrij veel geld. Heel veel meer cijfers kunt u lezen op onze website nos.nl. Vanaf 9 uur staan ze erop. Kunt u zien hoeveel u erop voor of op achteruit gaat? Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Nou, alle kranten media doen wel verslag van het debat gisteravond met minister van Defensie Hans Hille. Die moest de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over die mislukte evacuatie van de Nederlander uit Libië. Volkskant en Trouw schrijven dat Hillen moest erkennen dat er grote fouten zijn gemaakt. Zij zei dat hij een enorme spijt heeft dat de helikopterbemanning is opgepakt. Tweede Kamerleden ergerden zich vooral aan de gebrekkige informatie van de minister. En de manier waarop verschillende defensieonderdelen langs elkaar heen hebben gewerkt. pak ik eventjes de Volkskrant erbij. Um, op een satellietfoto daar. Namelijk is te zien hoe de linkshelikopter nog steeds op het strand staat in Libië. Op de plek waar de reddingsactie fout ging. Nou, als de rebellen terrein winnen, wil de Nederlandse regering die helikopter toch maar graag terugvragen. Het zal niet makkelijk zijn het ding weg te halen waarschuwt de Volkskrant. Het staat al zo lang stil dat de accu's leeg zijn... en er een externe krachtbol nodig is om de Hedi weer aan de praat te krijgen. Ja, opstandelingen leken daar dicht in de buurt te zijn... daar aan het strand van Seerte. Maar in Libië verandert het front dagelijks van richting. De rebellen en de aanhangers van Gaddafi zijn wisselend aan de winnende hand geweest de afgelopen dagen, schrijft de Volkskrant. Volgens Al Jazeera winnen nu de aanhangers van Gaddafi weer terrein. Ze hebben de stad Bin -Jawad heroverd op de rebellen. BBC meldt dat de Amerikaanse president Barack Obama inmiddels heeft gezegd... dat hij niet uitsluit dat de rebellen worden bewapend nu de troepen van Gaddafi weer oprukken. Trouwens schrijft dat de toekomst van Libië onzeker blijft, ook na de conferentie daarover in Londen. Alle leiders die bij die top waren zijn het erover eens dat Gaddafi weg moet, maar... Hoe hoe moet dat dan gebeuren? Er zijn veel vragen en nog maar weinig antwoorden. Wel is afgesproken dat de bombardementen doorgaan... zolang burgers die luchtbescherming ook nodig hebben. En ook komt er een contactgroep... die de politieke coördinatie op zich neemt. Dan naar Japan. De nationale zender NHK meldt dat er in het zeewater... bij de Japanse centrale Fukushima 1... Een 3355 keer zoveel radioactief jodium gevonden is als wettelijk is toegestaan. Nou, dat is de hoogste waarde die tot nu toe is gemeten in water buiten de kerncentrale. De afgelopen dagen lag de hoeveelheid jodium 131 in het zeewater ongeveer 1000 keer boven de limiet. De radioactieve stof jodium-131 blijft over naar kernsplitsing. Blootstelling aan grote hoeveelheden kan leiden tot ziektes... zoals bijvoorbeeld schildklierkanker. AD opent met een groot artikel over het 12-jarige meisje... dat vorige week tijdens een excursie onverwachts beviel van een dochtertje. Bijna vier pagina's vol schrijft de krant over... hoe niemand had gemerkt dat ze zwanger was... en wat het betekent om tienermoeder te zijn. In een overzichtje van jonge moeders noemt het AD ook de jongste moeder ooit. Dat is de vijfjarige Lina uit Peru. Vijf jaar? Pardon. Ja, vijf jaar. Oké, okay. Sparen is zinloos. Dat staat met vette letters op de voorpagina van de Telegraaf. Door de historisch lage spaarrente en stijgende inflatie... hebben spaarders nauwelijks een rendement van hun geld. Het is uh, een situatie die sinds de eind jaren zeventig niet meer is voorgekomen. Met een hoogste spaarrente van 2,5 en een inflatie van rond de 2,4 ziet de spaarders hun kapitaal dus uh, nou bijna in rook opgaan. We peuzelen in feite onze eigen spaartegoeden op. Dat dus hoogleraar Sylvester Eifinger. Hij is van de Universiteit van Tilburg. Ja. Dan Nog een opmerkelijk berichtje. België is met 290 dagen formeren toch geen wereldrecord houden. Regeringsvormen. In Cambodja heeft een formatie ooit 353 dagen geduurd. Bijna een jaar. Heeft de Belgische krant de tijd uitgevonden. De formatie in Cambodja begon na de verkiezingen van 27 juli 2003. En pas op 30 juni 2004 lag er dan een regeerakkoord. Het parlement keurde dat akkoord op 15 juli van dat jaar goed... Het Cabotjaanse kabinet telde vervolgens toen meer dan 200 leden. Dat is uh, okay. lekker, lekker werken. Ik wou zeggen, dan bestuur je een land uh, waarschijnlijk heel efficiënt. We gaan nog eventjes, begrijp ik, naar Mark-Robin Visser... want die is bij het steken geweest van de eerste asperges ja. vanochtend. Waar ben jij nu, Mark-Robin? Ik ben inmiddels bij de veiling in Venlo... Uh, de groente en... Uh, ja, wat is het hier eigenlijk? Groente- en fruitveiling, uh, denk ik. En hier staat een heel groot bord. Premium witgoud-asperges. Want het is zover het seizoen uh, is begonnen. Ik heb een tasje meegenomen, net zeg, van de kweker, met niet alleen witte AA-asperges erin, maar ook groene en, iets nieuws, paarse asperges. Ik ga straks hier bij de veiling eens even kijken wat dat uh, tegenwoordig doet. Een kistje, een kistje asperges zo vroeg in het seizoen. En dan heb ik ook nog een verrassing, vooral voor mezelf. Heel erg lekker. Komt hier namelijk straks een kok en die gaat ze klaarmaken. Asperges voor het ontbijt. Wit, Oeh. groen en paars. <lacht> ik zal mijn best doen om een paar van jullie over ja, te houden. Ja, doe maar, even. maar ik geloof niet. Ik nee. denk niet nee. dat het jou gaat lukken, jouw <lacht> kennende. Helaas. Hey, veel plezier, we horen je straks weer. Kunnen we horen voor hoeveel geld die kok straks in de pan uh, gaat doen. Nou, na acht uur in dit Radio 1 Journaal staan we natuurlijk stil bij het debat gisteravond. En met name voor de gevolgen van minister Hillen van Defensie, want... Zoals al van belang hoe hij door dit debat zou komen. Hij krijgt namelijk nog die bezuinigingsoperatie voor de kiezer. Die moet hij gaan verantwoorden. En ook de inzet in Libië en Afghanistan komen op zijn bordje. Ja, en het kabinet zou het scheefwonen gaan aanpakken. Nou, niet dus. hoort u zo meer over. We praten met Mark Calon, hij is voorzitter van EDES. Dat is de koepel van woningcorporaties.